Partijen in de Tweede Kamer willen tekst en uitleg van minister Engelshoven... over een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is lobbyist voor overheden en bedrijven... die zich bezighouden met handel in paspoorten. De universiteit onderzoekt of hij als wetenschapper wel integer is. En terwijl het onderzoek loopt, was hij onlangs spreker op een conferentie... over de controversiële paspoorthandel van onder andere Malta. In een dorp in de buurt van Barcelona zijn negen gewonden gevallen... bij een explosie in een kerktoren. Drie mensen zijn er slecht aan toe. Vanmiddag zou er vanuit de toren vuurwerk worden afgestoken... bij een festival ter ere van de patroonheilige van het dorp. Volgens Spaanse media is een zak met buskruid in de toren ontploft. Alle festiviteiten zijn direct afgelast... en familie en vrienden van de gewonden krijgen slachtofferhulp. De klokkentoren zelf lijkt niet ernstig beschadigd door de explosie. Spoorbeheerder ProRail doet aangifte tegen de VPRO... omdat schrijver en presentator Geert Mak... in zijn nieuwe documentaire serie Over het Spoor loopt... Prodeel wil dat de beelden worden verwijderd en zegt dat Mac onterecht de suggestie wekt dat spoorlopen de normaalste zaak van de wereld is. De VPRO heeft excuses aangeboden. Op de site van de omroep staat nu ook een waarschuwing dat spoorlopen gevaarlijk is. Maar de VPRO is niet van plan om de aflevering aan te passen. Het weer vanavond zijn er opklaringen. Het koelt ook flink af. In het midden en zuiden van het land wordt het nevelig en er kan mist ontstaan. Morgen wordt het een graad of zeven. Ook tijdens de jaarwisseling is er kans op mist.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 Met nu ZFM, Roads Radio. Dit programma wordt in samenwerking gemaakt met Roads. <zoran>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 And that one more Streets of faith. too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 Maken, dus gaan, ze kent mij, ze ken mij niet van al mijn liedjes, ze ken mij niet van al mijn soms, ze ken mij liefde, mijn verdriet en het is precies zo anders, ja ze kent mij, ja ze ken mij, is geen Ja ze ken mij ze ken mij, is geen anders. Ze ken mij, Ja ze ken mij, is geen Ja Ze ken mij, Ja ze ken mij Ze kent mij niet van al mij soms. Ze ken mijn liefde, mijn verdriet. En het is precies zo so andersom. Ja, ze kent mij, ja, ken mij, ken mij, ja, ken mij. Ja, ze ken mij als geen ander. Ze kent mij, ken mij, ken mij, so ja, ken mij. Ja, ze ken mij als geen ander. Ze kent mij niet van al mijn liedjes. Ze kent mij niet van al mijn soms. Ze kent mij liefde, mijn verdriet. En het is precies zo andersom. Ja, ze kent mij. Ja, kent mij. Ze kent mij, ze kent mij als geen ander yes,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 I've seen a Was ik Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet wat we we vallen. Vallen. Porque sinceramente, recordarte. Si kan no no heb al dagen niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang onder de eens aan mij bezweken. De maak om me toep als jij er niet meer bent. Baby, yo no tengo apuro. Vamos a hacerlo de a poquillo.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 His body does always come. Stars. Like, but I do I'ma tell you. you can Don't show...